8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen, allemaal. Frankrijk eert vandaag de agent die vrijdag werd gedood door een terrorist. En zo'n 9000 keer kregen agenten in Nederland afgelopen jaar te maken met agressie. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Elke dag hebben gemiddeld 25 agenten te maken met fysiek of verbaal geweld. Het is voor het eerst dat de politie met landelijke cijfers komt. Het gaat onder meer om schelden, beledigen, slaan of schoppen... maar ook om ernstige zaken. Zo werd vorig jaar acht keer een agent aangerand... en was er vier keer een poging tot moord op een agent. De politie noemt geweld en agressie tegen agenten onacceptabel. Energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche... willen van de traditionele cv-ketel af... Ze willen dat cv-ketels over drie jaar alleen nog worden vervangen door duurdere, maar duurzame alternatieven zoals een warmtepomp. De organisaties denken dat de ouderwetse gasgestookte cv-ketel geen optie meer is als voldaan moet worden aan het klimaatakkoord van Parijs en als de gaswinning in Groningen verder naar beneden gaat. Nu heeft 95 van de Nederlandse huizen nog een traditionele cv-ketel. In make-up van het Amerikaanse bedrijf Klairs... is door de inspectie het kankerverwekkende asbest gevonden. Het gaat om een vast poeder in een doosje... en een set contourpoeder in acht kleuren. Zo schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De producten zijn ook in Nederland verkocht... maar inmiddels uit de schappen gehaald. De make-up spullen van Klairs zijn vooral populair bij kinderen. De advocaten van adoptiekinderen die in de jaren 80 uit Sri Lanka en Indonesië naar Nederland zijn gehaald, stellen de Nederlandse overheid aansprakelijk voor misstanden rond de adopties. In het tv-programma Zembla zeggen ze dat de overheid toen niet heeft opgetreden tegen de illegale adopties. Daarom wordt er compensatie geëist voor de kosten die adoptiekinderen moeten maken om de biologische ouders op te sporen.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 De vermoedelijke dader was een man van 23... die zich opblies na een achtervolging door de politie. Beginnende ZZP'ers zijn steeds jonger. Volgens het CBS was in 2015 van de mensen die een eenmansbedrijf begonnen... ruim 41 procent onder de 35. Tien jaar geleden was dat nog 32 procent. Het percentage oudere starters nam af. In totaal begonnen in 2015 minder mensen voor zichzelf dan in 2008... Ook stopten meer ZZP'ers naarmate het beter ging met de economie. In veel gevallen gingen ze bij een bedrijf in dienst. Het weer het is op de meeste plaatsen droog en een graad of vijf. In de loop van de dag gaat het regenen. Vanavond trekt de neerslag weg, het wordt dan zo'n 7 graden. Morgen meer zon, maar ook wat buien en 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De ochtendspits is toch wat drukker geworden dan gebruikelijk op woensdag. Er staat nu dus zo'n 220 kilometer. Heeft voor een deel ook te maken met de ongelukken die we hadden. Zeker rondom Eindhoven, daar gaat het nog steeds vrij langzaam. Wat nu speelt is een ongeluk op de A4, Den Haag, richting Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Leidsendam en Hoogmade. De linker reishok is dicht. Verkeer naar Amsterdam kan het beste bij tijd voor de rechter... parallelbaan kiezen. Er was een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar zijn de reishokken weer open. Gaat nog heel langzaam tussen Gouden en Woerden... 12 kilometer met meer dan een uur vertraging. Daardoor is verkeer ook vastgelopen op de n NL vanuit Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 bijna drie kwartier vertraging. Ze spoedtransport onderweg op de A27 van Breda naar Utrecht. Daardoor tussen Geertruidenbergen en de knopend Gorkum een half uur vertraging. De linker is dicht. En door het ongeluk op de A2 bij Eindhoven gaat het nog langzaam op de A67 van Venlo naar Turnhout. Langzaam rijden tussen Asten en knopend Leendeheide ruim een half uur vertraging.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 Een fascinerende tentoonstelling over de artistieke relatie... tussen Helene kruller müller en Bart van der Lek. De bekroning van het De Stijljaar. Wegens Succes Verlengd tot en met 13 mei. Het NOS Radio 1-journaal. 6,5 minuut over 8 is het. Iets meer dan 9000 keer dus kregen agenten afgelopen jaar te maken met geweld. Dat ging van schoppen en schelden tot bedreigingen en zelfs pogingen tot moord. Het komt er eigenlijk op neer dat er ieder uur wel iets gebeurt met een agent... Ruud Verkuilen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de programmamanager Geweld tegen politieambtenaren. Welke verhalen hoort u allemaal van agenten? Ja, dat zijn, uh, dat zijn veel verschillende verhalen. We hebben natuurlijk recent het uh, incident gehad uh, in Amersfoort. Um, uh, Politiemensen zijn actieve professionals, hè, dit overkomt ze. Um, en uh, het verdient ook veel waardering de manier waarop ze uh, daarmee omgaan. Maar het heeft natuurlijk uh, wel een impact, een effect op degene die dit overkomt. Want het is eigenlijk geweld wat je ook niet zou verwachten in de situaties waar we het hier over hebben uh, en dat is wel veelzeggend. Ja, in Amersfoort was die agenten volgens mij die, die bijna gewurgd werd hè? Ja, dat ja. klopt. Ja, ja, ja. Uh, wat zijn, betreft het alle agenten of, of zit daar, is daar nog een, een lijn in te ontdekken? Nou, nee, Het betreft uh, eigenlijk alle mensen die uh, dagdagelijks uh, het politiewerk uh, verrichten, die, uh, dat zijn die 9000 uh, gevallen. Ja, wie zijn die daders? Weet u dat? Nou, die daders, uh, uh, en dat is wel opmerkelijk, uh, daar zou je verwachten dat we uh, jongeren in moeilijke wijken alleen maar tegenkomen. Um, um, maar het kan ook gewoon uh, zijn um, uh, de, de harde werker op weg naar zijn werk uh, die een bekeuring krijgt. En op dat moment denk van nou, daar ben ik het heel erg mee oneens. Dus het komt eigenlijk dwars door de samenleving. Komt dat, uh, komt dat voor? En, en is dat voor alle jaren dat, dat mensen een korte lontje hebben, of is dat vooral ook de laatste jaren? Ja, we, we zien wel dat daar een uh, wat mondiger burger tegenover staat. Dat, dat doet ook een appel op de manier waar wij dan mee omgaan. Maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier natuurlijk... dat iemand agressief tegenover een politieman uh, zich uh, opstelt. Want je weet als agent natuurlijk dat je op pad gaat... Ja, dat je ook wel het, het tegenstand kan uh, verwachten. Maar ja, uh, laten we zeggen een poging tot moord, dat gaat wel heel ver. B wat, wat doet het met die agenten? Betekent het ook dat ze afhaken? Nou, dat is een zorg die wij natuurlijk hebben. Om die reden worden ze ook optimaal ondersteund... op het moment uh, dat ze hiermee in aanraking komen. We proberen zoveel mogelijk te zorgen dat ze zo snel mogelijk weer... Uh, normaal en met plezier aan het werk uh, gaan. Uh, maar het, uh, het heeft uh, ja, ontegenzeggelijk een effect natuurlijk... op het welzijn en welbevinden van onze mensen. U zei net al van wij, wij treden ook anders op. Hè? We proberen ook ons ja, aan te passen denk ik, aan, aan de huidige tijd. Hoe, hoe dan? Nou, kijk, waar we, we kunnen nu veel meer kijken in wat voor werkcontext uh, gebeurt dit dan in het verleden. En een, een voorbeeld wat we daarbij hebben is bijvoorbeeld de jaarwisseling. Nou, dat betekent dat we kijken naar de jaarwisseling, agressie en geweld die daar plaatsvindt. En daar uh, proberen we met opleiding en training zoveel mogelijk aandacht aan te besteden. om onze mensen zo goed mogelijk voor te bereiden. En, en ja, goed, er zijn ook zelfs doodsbedreigingen bij. Dat is dan toch een ander verhaal, denk ik. Ja, maar dat is wel... Uh, gelukkig uh, blijft dat uh, uh, beperkt tot een enkel geval... maar op zich zijn die gevallen natuurlijk volstrekt ondenkbaar en onacceptabel. En in die gevallen treden we ook uh, samen met het Openbaar Ministerie... Uh, Helsinki en op. En wat doet u verder met deze gegevens? Nou, die gegevens gebruiken we uh, vooral uh, om gesprekken zoals deze met u te voeren... om te laten zien uh, wat, er, uh, en wat er toch op onze mensen afkomt. En tegelijkertijd gebruiken we het in de organisatie vooral om ervan te leren, te kijken hoe we het de volgende keer beter kunnen doen... Uh, en te zorgen dat onze mensen uh, zoveel mogelijk wegblijven... bij deze vormen van agressie. Dank voor de reactie. Ruud Verkuilen, programmanager... Geweld tegen politieambtenaren was dat. En we blijven bij de politie, maar dan die in Parijs. Want daar is straks een nationale plechtigheid. Het is een eerbetoon aan die gedode politieman, Arno Beltram. Die werd vrijdag vermoord door een terrorist in Zuid-Frankrijk... nadat hij de plaats had ingenomen van een gijzelaar. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat gaat er gebeuren vandaag? Nou, het wordt een behoorlijke plechtigheid, veel ceremonieel... als eerbetoners aan die gedode gendarme... die volgens president Macron een nationale held mag worden genoemd. Het begint om tien uur, dan is er in alle politiebureaus... in heel Frankrijk een minuut stilte. En op dat moment vertrekt een stoet met het stoffelijk overschot... van de agent vanuit het centrum van Parijs... om stapvoets naar het Hotel des Invalides van het leger te gaan. En daar is dan vanaf half twaalf de officiële ceremonie... met president Macron, die een toespraak houdt... met vlaggen, het volkslied en ook een postume promotie... en onderscheiding Voor Luitenant-Kolonel Arno Beltram. Ja, want dat was een, een anonieme agent. Ja, werd ook naar een melding gestuurd aan Nobel-Tram. En is nu uitgegroeid tot een nationale held, kan je zeggen. Absoluut, de regering bestemt hem als held. De Franse media noemen hem een held. En de alle Fransen lijken het daar wel mee eens. De afgelopen dagen zijn bij politiebureaus in heel Frankrijk bloemen gelegd voor de agent. Je herinnert je het vast, en vrijdag was er die gijzeling in Treben, Zuid-Frankrijk, door een terrorist. Arnaud Beltram is toen naar binnen gegaan en zei... houd mij vast en laat die laatste gewonde gegijzelde gaan, een vrouw. Nou, Dat gebeurde, zij mocht vertrekken, hij bleef binnen. Maar uiteindelijk werd Beltram gedood door de terrorist. De Franse regering zei daarna dat hij heldhaftig en heroïs had gehandeld... En daar lijkt iedereen het over eens. Ter illustratie, dat erebetoon vandaag, die ceremonie... wordt door tien Franse televisiezenders live uitgezonden. En is er al meer bekend over die, die dader eigenlijk, die terrorist... De daad, de Radouan Lakdim, die werd natuurlijk gedood toen de politie de supermarkt binnenviel. Hij zei tijdens die gijzeling het naam van terreurbeweging IS te hebben gehandeld. Bij hem thuis is een soort testament gevonden, waarin IS ook wordt genoemd. En hij was ook bekend bij justitie wegens zijn radicalisering als moslim. Gisteravond is zijn 18-jarige vriendin officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens terrorisme. En zij zou dus een handlanger van hem zijn geweest in deze zaak. Correspondent Frank Renaud was dat vanuit Parijs... waar dus straks die nationale plechtigheid is... voor die gedode politieman Arnaud Beltram. Een overzicht nu van het nieuws in de andere media. De kans is groot dat de hoge snelheidstrein de komende twee jaar nog vaker uitvalt of vertraagd is. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Volgende maand komen er twee diensten bij op de lijn. De IC Brussel en de Eurostar, schrijft NRC Next. En daardoor komt er nog meer druk op de spoorlijn. De enige manier om de HZL tussen Amsterdam en Breda goed te laten functioneren... is door een grote ingreep te doen, maar dat is heel erg duur. De drie eicelbanken in Nederland kunnen de vraag naar donorcellen niet meer aan. Ze laten bijna geen nieuwe wensouders meer toe. Zo blijkt uit een inventarisatie van trouw. Er zijn veel meer donoren nodig, het liefst jonge vrouwen zonder kinderwens. Bij het UMC Utrecht melden zich vijf jaar geleden binnen korte tijd 500 stellen. Een heel klein deel daarvan is ook echt geholpen. Sinds het begin van de antidruksoorlog van de Filipijnse president Duterte, twee jaar geleden, zijn er bijna 4100 mensen omgekomen. Volgens de Filipijnse overheid zijn er in totaal al 124.000 drugsdealers en gebruikers opgepakt. Zo schrijft de Wall Street Journal. En ook zou er meer dan 2500 ton amfetamine in beslag zijn genomen. De harde opstelling van Duterte leidt wel tot veel kritiek in het buitenland. Er moet één soort opvang komen voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. Dat schrijft een coalitie van gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties in Trouw. Kinderen kunnen nu nog bij veel verschillende instanties terecht... zoals de voorschool en de kinderopvang. Maar volgens de coalitie werkt dat kansenongelijkheid in de hand. Door kinderen fysiek bij elkaar te zetten, krijgen ze gelijke kansen. En het blijft maar slecht gaan met het aandeel van Facebook... op de Amerikaanse beurs, schrijft CNN. Vannacht is de waarde weer met 5 gedaald. Dat komt door het schandaal met databedrijf Cambridge Analytica. Sinds dat aan het licht kwam op 15 maart... is Facebook zo'n 80 miljard dollar in waarde kwijtgeraakt. En andere techbedrijven hebben het daardoor ook moeilijk. Het aandeel van Google daalde de afgelopen weken met zo'n 7 terwijl Twitter maar liefst 20 verloor. Hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda van der Velden. 220 uh, momenteel. Dat is toch wel zo'n ja, zo 70, 80 kilometer meer dan gemiddeld. En de woensdag moet meestal niet zo'n drukke ochtendspits uh, zijn. Wat nu uh, eigenlijk veel vertraging oplevert, is de A12 nog. Den Haag richting Utrecht. Daar was een ongeluk, bijna een uur tussen knopend Gouwe en Bodegaven. Drie kwartier voor de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidserdam en Hoogmade. Er zijn al bergingswerkzaamh aan, bergingswerkzaamheden aan de gang. Uh, er is nog steeds één reishoop dicht. Parallelbaan is een betere optie. En ruim drie kwartier vertraging door een vrachtwagen met een lekke band. De band wordt gemisseld op de A15 Gorkum Rotterdam. Tussen Gorkum en Papenricht ook bijna 50 minuten extra reistijd. Dus één reisschok dicht. Kwart over acht is het. Geen cv-ketel meer. Als het aan Uneto VNI, dat zijn de installatiebedrijven... Energie Nederland, Greenpeace en een groot aantal andere organisaties ligt... dan mogen huiseigenaren over drie jaar hun cv-ketel... alleen nog vervangen door een warmtepomp een hybride systeem of een ander duurzaam alternatief. Dat staat in een manifest dat de organisaties vandaag presenteren. De voorzitter van Uneto Veni, dat is dus de installatiebranche... en eh, overigens ook de technische detailhandel is daarbij aangesloten... is Doekluk Terpstra. Meneer Terpstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er gebeuren... Nou, wat we graag willen is dat er uh, met ingang van 2021 een rendementseis wordt uh, in, uh, in het leven geroepen op, op, door de politiek, die erop neerkomt dat er uiteindelijk bij vervanging van de CV-ketel geen uh, standalone CV-ketel weer geplaatst kan worden. Maar dat het altijd gepaard gaat worden met tenminste een hybride systeem, dus met een hybride warmtepomp. Uh, of met een warmtepomp of andere soortige oplossing, Maar in ieder geval een verduurzaming, verdere verduurzaming van uh, de ketels zoals we die op dit moment gebruiken. Uh, en uh, we doen dat omdat we op die manier uh, het voortouw willen nemen, ook in het maatschappelijk debat, als 15 organisaties. En tegelijkertijd uh, zeggen we, uh, we kunnen een enorme bijdrage leveren aan het uh, verder verduurzamen en versneld verduurzamen van Nederland. Want als we dit doen, dus echt deze vervangingsmarkt gaan pakken, dan zouden we het in een uh, tijdsbeslag van 10 jaar, dus vanaf 2021, met zich mee kunnen brengen. Uh, dat je een halvering van uh, het gasverbruik in, in Nederland... in de gebouwde omgeving plaatsen. Ja. Maar goed, ik snap wel dat u daar uw handtekening onder zet... want dat betekent voor de installatiebranche natuurlijk enorm veel werk. Ja, maar weet u, uh, dat werk dat is het links of rechtsom altijd. Uh, als dit voorstel gerealiseerd wordt, is het een hoop werk. Als dit voorstel niet gerealiseerd wordt, is het ook een hoop werk... Want de hele energietransitie moet via de technische dienstverlening gaan plaatsvinden. Dus onze sector wordt gewoon key in het oplossen van dit soort vraagstukken. En wij zeggen van wij denken dat wij op dit moment technisch gezien veel meer kunnen doen dan er op dit moment plaatsvindt. Dus het gaat ook om het optimaliseren van het technische resultaat. Dus we kunnen veel sneller, we kunnen veel slimmer en we kunnen ook veel betaalbaarder verduurzamen op het moment waarop deze technische oplossingen ter hand worden genomen. Ja, betaalbaar. Want toevallig de Volksstand heeft er vanochtend ook een heel groot verhaal over... en daar staan bedragen in. Nou, dat duizeltje voor de ogen. Even voor de consument dan, hè. Uh, als je die warmtepomp wil, dan moet je ook je huis voor een deel isoleren... want die warmtepomp die heeft niet de kracht van bijvoorbeeld de huidige cv-installaties. Nou, dat kan oplopen tot 50.000 euro per woning. Nou, niet als het gaat om een uh, hybride warmtepompoplossing, want als je het daarover hebt, dan heb je het over een verdubbeling van de prijs... zoals die op dit moment ongeveer geldt voor de cv-ketel... Dus dat is overzienbaar. 6.000 euro zo'n beetje. Ja, maar dat is dus overzienbaar. Maar we pleiten er ook voor dat ook het kabinet... een aantal maatregelen gaat nemen die het ook voor de burgers... want ik vind dat verduurzaming alle burgers zou moeten uh, raken... en ook betaalbaar moet zijn voor alle burgers. Niet voor de elite. Uh, maar dat het dus ook van belang is... dat er soorten financieringsmogelijkheden komen. Nou, het regeerakkoord staat al de suggestie dat er in de komende jaren... een zogenaamd systeem wordt ontwikkeld... van gebouwgebonden financiering. En dat betekent dat je op een heel soortige manier... je verduurzaming van de, de, de technische installaties... ter hand kunt nemen. Uh, zodat, je, uh, uh, zodat iedereen, als het ware... Een, een, een bijdrage kan leveren. En zodat het ook echt betaalbaar uh, wordt voor iedereen. Dus het is terecht... Uh, ...verduurzaming betekent meer geld, betekent, betekent meer kosten... ...die zullen betaald moeten worden... ...maar het is dus ook een oproep om dat voor alles en iedereen mogelijk te maken... ...door anders worden gefinancierd. Ja. Te ik, ik las in dat stuk ook nog een uitspraak van u... ...want daarin zegt u, het na, naar de achterban... Uh, ...als er nog bedrijven zijn die dan op termijn uh, nog gewoon oude cv-ketels plaatsen... Dat, ...die zouden daar gewoon een boete voor moeten krijgen. Nou dat uh, die boete dat is dat, dat, dat lijkt mij op dit moment uh, uh, een opmerking die misschien wat te ver voor het, uh, voor, het uh, voor de toekomst uitloopt. Waar het om gaat, is dat we vanaf 2021 dit ter hand nemen. Uh, en dat is dus de vervangingsmarkt van 350.000 tot 400.000 ketels op jaarbasis. Uh, en uh, dat betekent dat je in een tijdsbeslag van uh, 10, 15 jaar... uiteindelijk de cv-installatiemarkt op een soortige manier georganiseerd hebt... dan op dit moment het geval is. Dus verduurzaamd en je laat het op een uh, versnelde manier uh, organiseren. Dank voor uw reactie. Doekle is voorzitter van Uneto VNI... dus de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche... en de technische detailhandel. Dan naar Brazilië. Stiekem opgenomen gesprekken met de president... koffers vol geld, ministers, kamervoorzitters... die in de, band, in de handboeien worden afgevoerd. Het gaat allemaal over dat corruptieschandaal... het grootste uit de geschiedenis van Brazilië. En dat levert nu al vier jaar lang allerlei verhalen op. Operatie Wasstraat leidde tot een ongekende crisis... in de Braziliaanse politiek. Zelfs de populaire oud-president Lula bleek niet veilig. Hij kan zelfs ieder moment achter de tralies belanden... Genoeg stof dus voor een spannende politiethriller... dachten ze bij de streamingdienst Netflix. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessoms kroop voor de televisie... en keek naar de groots opgezette en zeer omstreden tv-serie. Ik ga vanavond binge-watchen. En als u niet weet wat dat is, dan kan ik het u van harte aanraden. Zet de televisie aan. En dan is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk afleveringen... van een serie gaat bekijken. En ik ga kijken naar o mechanismo in het Engels The Mechanism. Nog maar net in première gegaan en nu al omstreden hier in Brazilië. In als zijn subir favela en een traficante. Gemaakt door dezelfde regisseur als die van Narco's, dat is een andere succesvolle serie eh, van Netflix. Deze serie begint alvast met een waarschuwing. De serie is losjes gebaseerd op ware gebeurtenissen staten. Nou ja, je kan het in ieder geval moeilijk fictie noemen, want dit is gewoon het verhaal van Operatie Wasstraat. Het grootschalige corruptieonderzoek van de federale politie en justitie in Brazilië. En iedere Braziliaan die het nieuws van de afgelopen vier jaar een beetje heeft gevolgd... weet precies wie de personages zijn in deze serie... Ook al hebben ze andere namen. Dit is bijvoorbeeld, heel duidelijk, oud-president Dilma Rousseff. Afgezet in 2016 in de chaos die werd veroorzaakt door deze corruptieaffaire. En in de serie heet de oud-president Zanetje Ruskov. De echte Dilma Rousseff heeft de serie ook net gezien en ze is geen fan. Ze schreef een ingezonde brief waarin ze zegt dat Netflix zich laat gebruiken voor een politieke smeercampagne. En een van haar klachten, eigenlijk een klacht van heel links Brazilië, is deze scène. Wat ik zei is dat we we zien oud-president Lula en die zegt dat de politiek iets moet doen... om het bloeden te stoppen. Ofwel dat het corruptieschandaal de doofpot in moet. Nou, dat is een hele bekende uitdrukking... maar hij is niet van de linkse oud-president Lula. Iemand anders heeft dat uh, gezegd. Een senator aan de andere kant van het politieke spectrum... die stiekem werd afgeluisterd. En dat moet de maker geweten hebben... Dit is echt een heel bekend verhaal. Dus beschuldigt links de regisseur van deze serie van politieke manipulatie. De man achter operatie Wasstraat is onderzoeksrechter Sergio Moru en ook hij heeft de serie al gezien. Ja, ik eu acho que os dois produtos têm as Vakkundig gemaakt zegt hij. Maar in het echt ging het net even iets anders. Geen geschiedschrijving dus, maar uh, zegt onderzoeksrechter Sergio Moro... het is wel een illustratie van een groot probleem in Brazilië. Corruptie. Nou, ik kan niet meer, het is laat. En ik moet dit stukje ook nog in elkaar zetten voor u... Hopelijk kan ik morgen de rest afkijken, want het is dan misschien niet helemaal feitelijk. Het is zeker ook niet onomstreden, maar spannend is het wel. Ja, en Voorlopig kunnen ze nog wel even door daar in Brazilië... want uh, dat corruptieschandaal dat levert nog genoeg materiaal op voor nieuwe afleveringen. Over het lot van die oud-president, bijvoorbeeld Lula, die werd veroordeeld voor corruptie. Hij moet mogelijk al volgende week de gevangenis in... We voeren dus ook nog steeds campagne voor de presidentsverkiezingen in oktober. Dat verloopt alles behalve rustig. Gisteravond laat zijn nog twee bussen van zijn campagneteam beschoten. Niemand raakte daarbij gewond. Dan is het nu tijd voor Ryan Shaw. Dit is We Got Love.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 Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. Anycoindirect.eu NPO Radio 1. Half negen de hoofdpunten van het nieuws. Elke dag hebben gemiddeld 25 agenten te maken met fysiek of verbaal geweld. In totaal waren er vorig jaar 9100 incidenten. Het gaat onder meer om beledigen, slaan of schoppen... maar ook om aanranding en poging tot moord op een agent... Over drie jaar moeten cv-ketels alleen nog worden vervangen... door duurdere, maar duurzame alternatieven, zoals een warmtepomp. Dat willen energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche. Ze zeggen dat de gasgestookte cv-ketel niet meer kan... als voldaan moet worden aan het Klimaatakkoord van Parijs.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 Nu het beter gaat met de economie... beginnen minder mensen voor zichzelf als ZZP'er. Ook zijn er meer mensen gestopt met hun eenmansbedrijf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een groot deel van de mensen krijgt een vaste baan... en gaat dus ergens in dienst. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Hallo Jurgen. En opnieuw een grijze dag. Ja, veel bewolking vandaag. Op dit moment valt er lokaal wat lichte motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden. En op veel plaatsen is het ook gewoon droog. Maar dat gaat wel veranderen. Want in de loop van de middag en vanavond trekt een actief regengebied over. En daar kan de avondspits dus echt veel last van hebben. Een behoorlijke plons water. In het zuiden van het land kan er 15 millimeter vallen. En als het één keer begint te regenen... gaat de temperatuur ook langzaam wat teruglopen. Voor de regenuit kan het nog 8 graden worden. Maar in de regen dus al snel een graad of 5. En misschien dat laat in de avond er hier en daar... Zelfs even een vlok natte sneeuw dwarrelt. Maar goed, dat mag allemaal geen naam hebben. Want tegen die tijd wordt het ook weer droog. En dan klaart het in de loop van de nacht langzaam weer wat op. En hoe zit dat dan de komende dagen? Zit er verbetering in? Ja, op zich wel. Het weer wordt in ieder geval wat vriendelijker om naar te kijken. Want vandaag dus grijs weer met vooral vanmiddag regen. Morgen kan er best nog wel een bui vallen. Maar er is ook ruimte voor wat zonneschijn en dan is het meteen weer een stuk aangenamer. Uh, 8 of 9 graden op de thermometers. Vrijdag komen we boven de 10 graden uit. Misschien wel 12 graden in het midden en zuiden. Met uh, wisselend bewolkt beeld in de avond kan het in het zuiden wel weer gaan regenen. Oké, okay, dankjewel Marco Verhoevenstad. Jolanda van der Velden nu met nieuws. Het aantal dagelijkse files is alweer wat aan het oplossen. Het is wel wat drukker nog dan normaal op een woensdag. Een paar bijzonderheden... De A4, Den Haag, richting Amsterdam. Tussen Knoop en Prins Klausplein en Hoogmade drie kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden. is de linker reisrook dicht. Verkeer naar Amsterdam kan het beste de parallelbaan kiezen. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam stond een vrachtwagen met pech. Die is weer van zijn plek. Nog ruim drie kwartier extra tussen afrit Arkel en Sliedrecht-Oost. En ook nog zo'n twintig minuten op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar zijn alle reisroken weer open. En dat is tussen Geert Ruidenberg en de brug Horkum.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 Letlicht licht van LampDirect bespaart geld. Dus wat let je? Ga direct naar lampdirect.nl. Pol.com heeft groot ingekocht. Dus zijn er tien dagen lang superdeals. Met alleen vandaag Gillette Grootverpakkingen met 50% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar Pol.com. Betoverende landschappen, woeste zeeën en verstilde schoonheid.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 Vijf minuten over half negen zit. U luistert naar het NOS Radio 1 straks op deze zender. Spraakmakers met Guilaine Placht. Daar zit ook uh, Stand.nl in. Ik zou zeggen Hans zit erin, maar die zit naast die je. Zit naast Hans me, ja. de Boy, gaan we zo meteen <laughs> mee praten. Hans.nl. Stand.nl, uh, wat is het onderwerp? Gaat over de cv-ketels. De stelling is: de plaatsing van de klassieke cv-ketel moet over drie jaar verboden zijn. De volkskant had zo'n mooie koppen. Het doodsvonnis voor de cv-ketel is geveld. Over drie jaar wordt de standaardketel verboden. Dus als uw ketel op is of kapot gaat, dan zou u hem eigenlijk alleen nog kunnen vervangen door een warmtepomp warmtepomp zonder warmte of zo'n soort hybride systeem... een warmtepomp met nog een klein keteltje erin. Nou ja, je het ook al aan Doekle Terpstra van de installatiebranche. Dat is voor jullie lekker cash. maar voor ons ja. als consumenten... gaat het een lieve cent kosten. Zeker als je zo'n warmtepomp alleen zou aanschaffen. Dan gaat het wel om duizenden euro's. Maar goed, je kunt ook zeggen, we willen allemaal die duurzaamheid. Dan heb je ook wat. Want die nieuwe apparaten verbruiken veel minder gas. Ze zijn veel efficiënter. Uitstoot van CO2, die vermindert al snel met 40 tot 50 procent. De overheid zou ook moeten meewerken... en een soort ja, nieuwe vormen van leningen mogelijk maken. Al met al 31 december 2020 zou die laatste ketel geplaatst moeten worden. Dus ook nog eens binnen hele korte termijn. En daarna gaat die in de ban. Is het een goed plan? Die stelling dus. De plaatsing van de klassieke CV-ketel moet over drie jaar verboden zijn. Daar kunt u over meepraten. 0800 1101 Dat is het telefoonnummer... en de site stand.nl. Dit is een grootste hit. In de jaren tachtig, Hans de Boy, vrijwel iedereen kent dat nummer wel, maar Thuis Ben heb ik in mijn kast staan. Kou van alle vrouwen. Ook hits geweest. Maar iedereen heeft het altijd over Annabel. Maar met dit nummer, over de aardbevingen in Groningen, gaat hij nu onder andere Freek de Jonge en veel zangers uit Groningen zelf achterna. Tommy uit Appingedam. Groningenwest, omdat het dak van hun huis was, scheef gezet. Van, de, van dat nieuwe liedje, Tommy uit Appingedam. Het lijkt me logisch dat het over Tommy gaat, maar wie is, wie is die Tommy? Nou, Tommy staat voor al die jongetjes die dat, uh, denken dat hun boerderij uh, in de grond gaat zakken. En dat zijn er nogal wat. Ja. ja. Dus uh, ja, je zal maar klein zijn. En uh, niks van ik bedoel, je hebt niks met politiek te maken dan. Maar wel met dreiging. Dus uh, ja, de, de, ik heb er nogal wat gezien. Hoe, hoe kom je zo bij die zaak betrokken eigenlijk? Want je bent niet van een Groningen, toch? Nee, maar ik heb een vriend en die woont al 40 jaar in Delfzijl En uh, zijn broer is overleden en dat was ook een vriend van mij. Dus daardoor hebben wij contact gekregen. En we hebben het uh, Ja, eind vorig jaar hadden we het er zo over... eigenlijk kort voordat uh, de laatste beving er weer was... En uh, ik zei van, ja, als je nou een jongetje bent, hoe, hoe voelt dat dan? Hij zegt, nou, maak daar maar een liedje over, want zo ken ik er wel een paar. In uh, reggae-vorm? Ja, Hoor dat is, ja. ja. ja dus het, ik ben in de reggae op het ogenblik. Dus Echt waar? Het, ja, het heeft heel lang geduurd, maar het is eindelijk zover. Ja. Ik vind het fantastisch. Je denkt niet gelijk aan Groningen bij reggae, maar het, het, het klinkt ook wel weer gelijk heel, heel vertrouwd zo. Ja, er zit een heel mooi blazersarrangementje in van Jan Koper... En uh, dat maakt het nogal uh, heel aangename muziek. Ja, ja. dat is want uh, ja, dus eigenlijk toch gegrepen door die problematiek van, van de Groningers met name. Zeker, omdat het is natuurlijk een hele rare constatering dat Nederlanders in staat zijn om een gedeelte van het land helemaal leeg te roven zonder iets terug te geven. Dat dat, dat, uh, dat besef zeg maar dat was in de rest van Nederland was er niet altijd. Dat begint wel steeds meer te komen nu. Ja, want het gaat eigenlijk om 600 miljard winst op 60 jaar tijd. Dus uh, dat geld is weg, opgeleefd en gebruikt. En er is geen cent van teruggegaan. Dus dat begint nu zo langzamerhand behoorlijk te wringen. Bestaat die Tommy eigenlijk echt? Ja, tuurlijk. Maar of hij heeft een... geen Tommy. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nee, goed, oké. Okay. <laughs> ja. Het jongetje wat, ja, ja, ja. wat de inspiratie is geweest, ja. dat bestaat echt. Ja. En zijn vriendjes ook inderdaad moesten weg. Ja. Omdat hun huis het niet meer hield. Ja. Dus zijn gisteravond uh, in een van de talkshows ook mensen uit, uit Groningen... mensen die zelfs in hongerstaking nu zijn, hè? Ja, op het moment dat, dat uh, mensen boven de 70 jaar in hongerstaking gaan... dan is er toch iets, uh, uh, iets wat, wat uh, helemaal niet klopt op het uh, morele vlak natuurlijk. Want we hoorden net be, me, uh, over gaskachels en, en, en cv-kachels... En de duurzaamheid daarvan. Maar duurzaamheid is natuurlijk een woord wat, wat uh, echt, uh, ja... Daar da krijg ik nu uh, niet uh, heel, heel moeilijk mee, met dat woord. Want duurzame Groningen bestaat ook niet. Dus bedoel, begin daar maar eens mee. Wat, wat is het doel met dit nummer? Nummer één worden en dan nog eens een keer die zaak goed onderstrepen daar? Nou, uh, we zouden best dat liedje wel in de top willen hebben, ja. Ja. En gebeurt er nog iets mee verder? Ik bedoel, uh, gaat de opbrengst naar Groningen? Uh, de, de, gaat Een de gedeelte van de opbrengst gaat naar een, naar een stichting ja. in Groningen. Oké. Okay. Het is een tijd geleden dat we van je gehoord hebben. Ja. Hoe, hoe is het ermee eigenlijk? Ja, goed. Ja, en helemaal sinds dat ik nu. Op een gegeven moment kreeg ik twaalf reggae-liedjes. Zonder tekst en, uh, en zo. En toen zeiden ze: van, Nou, ga jij maar lekker naar huis. Ga jij maar teksten schrijven. En dat heb ik gedaan. Dus er komt een album aan. Dat heet regelrechte reggae. En dat is eigenlijk de comeback van Hans de Boy. Kan je dat zo zeggen? Nou, met veel plezier. <laughs> ja, <laughs> want ik kan een paar jaar geleden. We hebben elkaar, ja, dat weet je misschien niet meer. Hebben we elkaar wel eens gesproken? Toen, toen was jij druk met. Uh, Ging je langs de deuren met, met, met uh, boeken, weet ik veel, wat was het allemaal? Nou, dat was de mooiste uitvinding uh, sinds uh, de uh, oprichting van de Staat der Nederlanden. En dat ging over het ministerie van Liefde. Oké, okay. dat was een boek. Ja. Ja. En, ja dat, dat bracht je aan de man. Maar nu dus gewoon terug in de muziek. Ja. ja. En met dit uh, lied uh, om de zaak in Groningen nog wat, wat meer te onderstrepen. Ja. Nou, dank daarvoor. Dank voor het gesprek en uh, succes. Wanneer komt dat allemaal uit? Nou, dat, daar zijn we nog wel even mee bezig. Oké. Okay. Als uh, eind van het jaar. Oké, okay, nummers maken uh, en dan Hans de Boy uh, in de reggae-vorm. Ja, heerlijk. Dank voor het gesprek en succes uh, met alles wat je doet. Uh, nog wat opvallende zaken nu in de andere media. Ja, als u thuis een bad heeft... heeft u misschien ook wel een paar leuke badeentjes daarbij. Leuk voor de kinderen om mee te spelen. Maar die dingen zijn dus hartstikke vies... Zwitserse en Amerikaanse wetenschappers hebben een groot onderzoek gedaan naar badeentjes. En daaruit blijkt dat er allerlei bacteriën zoals legionella in kunnen zitten. En als je dan in zo'n eentje knijpt, komt er niet alleen een leuk geluidje uit, maar ook een hoop rotzooi. En dat komt doordat zo'n eentje allerlei lichaamssappen en zeep opneemt en samen gaat dat dan lekker schimmelen. Dan nog wat echt dierennieuws. Bij het laatste nieuws is een bizar verhaal te lezen over een Welshman... die een vogeltje redt. Hij zag hoe een klein kuikentje werd opgegeten door een reiger. Dat vond hij heel zielig. Hij pakte zijn mes en sneed de buik van de reiger open... om dat beestje te redden. Dat lukte, maar de grote vogel overleed aan zijn verwondingen. En dat was wel een probleem, want reigers zijn in Wales... een beschermde diersoort. Je kunt er zelfs de gevangenis voor ingaan als je er eentje doodmaakt... De man gaf zichzelf aan en kwam er uiteindelijk met een waarschuwing vanaf. En schapenhouders zitten met de handen in het haar. De afgelopen tijd zijn er op verschillende plekken schapen doodgebeten. Vermoedelijk is een wolf de dader. Maar ja, overal hekken gaan neerzetten tegen wolven is duur en heeft lang niet altijd zin. Schapenboer Mike van der Horst uit Leek heeft een beter idee, zegt hij tegen RTV Drenthe. We hebben op zich heel mooi schapengas om ons weiland, een van de meter hoog, maar dat schijnt die wolf niet tegen te houden. Nog niet zo heel lang geleden hebben we twee pups geïmporteerd. Twee Pyreneese berghondenpups uit Spanje. En als die groter zijn dan hoop ik dat ze preventief gaan werken tegen, tegen wolven. Mocht die een keer voorbij komen. Als die eens eentje is zullen ze hem zeker proberen aan te vallen. Bijna dagelijks wordt er in Nederland een wolf gespot. Het Faunafonds heeft sinds december een flink aantal meldingen gekregen van doodgebeten schapen. Dan nog een leuk berichtje bij de Canadese media. Charlie Lagarde uit Quebec werd deze maand 18. Wat is een betere manier om je verjaardag te vieren... dan je eerste kraslot te kopen. En uh, ze won natuurlijk de jackpot. Charlie kon toen kiezen uit een eenmalige betaling van 1 miljoen dollar... of 1000 dollar per week voor de rest van haar leven. Nou, ze koos voor het laatste. En het geld gaat ze gebruiken om te reizen en voor haar opleiding. W wat zou jij doen eigenlijk? Ja, ik vind die, die Charlie heel verstandig. Ja, ja ik, uh, ik zou het even na moeten rekenen. Maar, jij, maar ik bent, denk dat 1 miljoen die, dollar voor mij wel goed is. Vanwege die CV-ketten. Ja, dat, dat moet apart moet, gelegd worden, dat geld. Dat ja. moet vervangen worden. Ja, ja oké. Okay, nee, ik zou toch echt voor die duizend terug, gewoon per week gaan. Dat is toch wel prettig. Gewoon, uh, ja. Jij, Jolanda, wat zou jij doen? Ik zit net even te rekenen. 4.000 per week, 52 weken, dus 52.000 een jaar. 10 jaar is 520. 20 jaar moet je zeker. Nou nee, ik ben zo niet zo snel nee uit het hoofd. Maar... Maar je dacht, van, ik ja. kan ik mijn pensioen alvast veilig stellen. Nee, ik ga wel voor dat miljoen. Nee, ja, ja, doe het ja, gek. Ja, ja Oké, okay, nou, okay, prima. Uh, waar staan ze, de files? Uh, ja, weer opnieuw op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Een ongeluk. Drie rijschokken dicht tussen Woerden en knopend Ouderij Nu nog een kwartier vertraging. Uh, drie kwartier ben je kwijt op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is nog steeds de berging aan de gang tussen het uh, Prins Klausplein en Hoogmade. Kies daar het liefst voor de rechter parallelbaan en een kapotte vrachtwagen om mee af te sluiten op de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij oorschot 10 minuten vertraging. De rechter rijschok is dicht. Van 18 jaar geleden nu, Coldplay. Stones, all that we fall for Homes, places we've grown, all of us are done Twaalf minuten voor negen is het. Ja, dat is een aardig onderzoek. Moeders die heel oud worden... die geven langlevendheid veel vaker door aan hun kinderen... dan vaders die heel oud worden. Dat hebben onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum ontdekt. Daar doen ze al langer onderzoek naar mensen van 90 jaar en ouder. Ik sprak daar vanochtend over met hoogleraar Eline Slagboom van het LUMC. Volgens haar kunnen we dus vaststellen dat oud worden in de genen van de moeder zit. Ja, dus het is eigenlijk zo als je echt... Uh, Naar mensen gaat kijken die tot de 1% langst overlevende van onze bevolking behoren. Dan gaat dat op. Hè? Dus dit zijn mensen die allemaal boven de 95 worden. En uh, dan heb je langlevende ouders natuurlijk. Dat is altijd het beste als je van twee kanten uh, mensen hebt die boven de 95 zijn. Maar als één van je ouders langlevend is... dan hebben kinderen eigenlijk meer kans om langlevend te zijn... als hun moeder zo oud is geworden. Dan als hun vader is ja. geworden. En waarom is dat? Nou, het zou kunnen zijn dat. Uh, zeg maar, je energiecentrales in je cellen. dat de mitochondriën. Uh, dat DNA daarvan, dat krijg je van je moeder en niet van je vader. En we weten al dat die mitochondriën, die energiecentrales. dat die heel belangrijk zijn voor het gezond oud worden. Dus het zou kunnen zijn dat het daardoor veroorzaakt wordt. Uh, maar het kan ook zijn dat er genen zijn. die je moeder overdragen aan jou. Um, die iets te maken hebben met een soort gunstige een uh, ja, gezonde situatie bij de moeder als ze kinderen krijgt. En bijvoorbeeld een gezond geboortegewicht bij kinderen. Want we hebben het hier over moeders die in 1850 geboren zijn. En dus laten we zeggen op 1870 kinderen kregen. En in die tijd was die hele vroege ontwikkeling ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Omdat er veel ondervoeding was en veel infecties. Dus een moeder die door haar genen zeg maar, zelf heel gezond is... en een kind baart met een gezond geboortegewicht... Dat bepaalt dan eigenlijk hoe oud dat kind gaat worden. Ja. ja. Dan, is het dus, dan, dan is het ook aannemelijk dat, dat als, je, als je dit onderzoek door blijft doen, dat daar wel veranderingen optreden misschien. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, dus het, is, het is eigenlijk zo dat als je gaat kijken naar waarom mensen uit zo lang overleven na 1840, dan, dan heeft dat eerst eigenlijk alles te maken met die vroege ontwikkeling. Als kinderen maar niet doodgingen aan infecties of heel zwak geboren werden, dan leefden ze al langer. En eigenlijk na 1950 zijn we veel langer gaan leven op veel hogere leeftijd. En dat komt eigenlijk door de medische zorg. Dus je hebt eigenlijk inderdaad dat als je op volgende geboortejaren bekijkt... ga je noemen dat geboortecohorten... dan verandert ook een beetje uh, ja, de, de factoren die belangrijk zijn bij het lange overleven. Maar het interessante is dat deze families, dus deze 90-jarigen van vandaag en hun ouders... Uh, dat die eigenlijk op elk moment in hun leven... Hebben ze langer overleefd dan leeftijdsgenoten. Dus ja. of er nou eh, oorlogen waren of Spaanse griep, deze mensen overleefden eigenlijk op elk moment in hun leven langer dan wij allemaal. Ja. En het is niet zo dat zij uh, allemaal, nou ja, leven als een monnik, zou ik zeggen. Ik bedoel, er zijn ook wel mensen bij die af en toe een sigaretje opsteken of een glaasje wijn drinken. Ja, ja zeker. Nee, dus in, dat hebben we dan weer onderzocht. De studie, waar ik het net over had, het is dan een studie van alle mensen die overleden zijn in deze families maar we doen eigenlijk al 15 jaar onderzoek met de levenden. Uh, dat is heel positief, hè? En we weten eigenlijk van deze mensen... en dan heb je het eigenlijk over de derde generatie. Dat zijn dan de kleinkinderen van de moeders uit 48. Uh, die leven eigenlijk net zo gezond als hun partner... maar ze krijgen minder suikerziekten en minder hart- en vaatziekten. Ze gebruiken minder medicijnen. Uh, ze krijgen eigenlijk allerlei bonussen... alleen maar omdat ze uit deze families komen. Als je ze vergelijkt met hun eigen partner... En, en ze hebben eigenlijk niet een andere leefstijl dan hun eigen partner. Ja. Ze leven niet per se gezonder. Ze zijn echte power vrouwen? Ja, ze zijn echte power vrouwen inderdaad. <laughs> ja. Girls all ja. the world. Edine Slagboom was dat, hoogleraar bij het Universitair Medisch Centrum in Leiden. Dan gaan we nu luisteren naar het Nederlands Blazers Ensemble... samen met lokale muzikanten uit Benin. <middels> Klinkt heel vrolijk. Bart Sneeman, goedemorgen. Goedemorgen. Artistiek leider, uh, speelt ook hobo in dit gezelschap. Ja. U bent ook te horen op deze opname? Ja, je hoort er niet veel van, hoor. van mij persoonlijk. <laughs> uh, <laughs> Want een hobootje hobo komt echt niet boven dat, uh, boven dat lawaai uit. Maar ik speel inderdaad wel mee. Ja. Jullie zijn nu uh, in Benin, We treden daarop met lokale muzikanten. Hoe gaat dat? Ja, dat is wel... Um... Ik zou haar zeggen, ik raad het iedereen aan. Want uh, dat wat leuk aan muziek maken is... dat je heel snel uh, verbinding maakt. Ik speel, mijn Frans is niet echt heel goed. En hier spreken ze allemaal uh, een soort Frans... waar, waar je met, met, met heel veel talent uh, ergens Frans in herkent. Dus de communicatie is echt niet heel makkelijk. Maar als je muziek met elkaar maakt... dan uh, gaat het echt heel erg snel. Dus je, wij zijn de afgelopen vier dagen zijn we aan het werken geweest... met allerlei ongelooflijke, spannende uh, uh, lokale muzikanten. En dan, ja, dan, dat doen we met muziek. En dat werkt echt helemaal te gek. Want uiteindelijk, zo na een paar dagjes... heb je wel iets voor elkaar, met elkaar. En zijn we een grand familie geworden. En hebben we gisteren dus uh, in uh, Kisamei... hebben wij uh, een concert gegeven... die echt zijn weergaan niet kende. En... Uh, ja, dat is echt heel erg gaaf. Ja, want er een paar muzikanten bij elkaar... en die weten elkaar natuurlijk wel te vinden. Muziek maken is universeel. Dus in die zin gaat dat ook wel makkelijk, samen iets maken. Ja, dat, dat, dat, is, uh, dat, dat kost wel eventjes of zo. Want je, weet je, dat, uh, je moet elkaar even aftasten of zo. Maar eigenlijk is dat wel uh, heel erg gaaf. Want uh, wat je met elkaar bereikt is... Uh, is, uh, ja, je noemt het universeel, maar dit zou eigenlijk, ja, het zegt, dat is een voorbeeld voor de hele wereld... hoe je handen onder elkaar kan slaan wow. door uh, muziek met elkaar te maken. En als je dat zou, zou doen zonder woorden... Uh, op alle gebieden waar wij problemen mee hebben in de wereld... dan ben je een paar stapjes verder. Ja, dat is wel een hele mooie gedachte gelijk. Uh, hebben ze daar ook blaasinstrumenten? Ja, erger nog. Ze hebben... Ze hebben uh, Trompetten, trombones, dat zijn dus hele slechte instrumenten. In die zin, zoals wij dat in Nederland zien. Dat zijn niet instrumenten die echt bij de, in de winkel in Nederland te krijgen zijn ook. Het zijn hele simpele instrumenten. Maar ze spelen tuba, sousafoon, trompet, trombone. Ze zingen en, en vooral ze slagwerken. Ja. Dus het zijn, iedereen is een slagwerker. Dus iedereen kan op een djembe spelen. Op, een, uh, op uh, wat dan ook, waar je op wat voor trommel je ook ziet. Iedereen heeft daar een enorm ritmegevoel. En uh, ja, het is echt wel heel erg graag. Ja, en en het, is, leren. Het, het is voor jullie een manier, begrijp ik, ook om, uh, nou ja, ook om even wat inspiratie op te doen. Ja, nou, echt heel erg. Dus, ja, Jurgen, jij zegt het. Uh, wij zijn geen missionaris, we komen hier niet om uh, te laten zien hoe goed wij spelen. Uh, want we zijn, zou ik wel zeggen, in, de, in, in onze eigen Nederland, in onze eigen westerse wereld, Ze we hebben een heus uh, voornaam ensemble. Die, die, die geweldige muziek maakt, zal ik maar zeggen. We zijn hier om uh, uh, wel met onze kwaliteit te komen... maar vooral te leren. Want hier zit, is een, van oudsher een, uh, een voedoe-cultuur. Uh, Benin is de, is de, de oorsprong van, de, van die geweldige voedoe-muziek. Uh, en nou, daar hebben wij tot voor kort niets van begrepen. En wij zijn, wij zijn elke dag met, met, met grote gespitste oortjes luisteren wij naar wat ons verteld wordt... en we, wat, wat ons gespeeld wordt door, door hen. Ja. En die proberen we te kopiëren. En dat ah, is echt, uh, echt supergaaf. Ja, nou, veel plezier nog. Bart Sneeman, artistiek leider dus van het Nederlands Asus Ensemble. Blijf nog even daar in Benin. En ik begrijp dat de, de muzikanten vandaar op een gegeven moment... ook hier naar Nederland komen. En dan kunnen we ze dus ook zien optreden met dit uh, ensemble. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. Radio 1. Hoe denkt u dat een blaadje slaap van Mars ja. zou smaken? Geen idee, de vragen bij het nieuws. Ja, ja, maar inmiddels is het een beetje een broodje kaas geworden. Wat is uw punt? Wat zou u erover willen zeggen? Je houdt niet van me. Wel waar. En nou denkt u, waar is dat dan goed voor? Wat hebben we er aan? Ja, ja, dat is een genuanceerde vraag met een genuanceerd antwoord. Wat gaat dit grapje kosten eigenlijk? Gaat u hier goed aan verdienen? Nou, eigenlijk nog helemaal niks. Nou ja, het bent, denk ik wel, ook een beetje. En de vraag is wel of je aan alle omreden gehoor kunt geven. Nou, het programma roept dit soort vragen op. De vragen?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 NTO Radio 1